De liberale Jabloko-partij, die de kiesdrempel niet haalde... vecht de uitslag aan, wegens grootschalige fraude en intimidatie. In Italië wordt de pensioenleeftijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66. Die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66 jaar. Ook worden de mogelijkheden voor vroeg pensioen drastisch beperkt. Bij de presentatie van de pensioenplannen... barstte de verantwoordelijke minister uit in huilen. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard euro aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen voor de economie van Italië. Op de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland heeft Nederland ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Tegen Europees en Olympisch kampioen Duitsland werd het 3-2. Zaterdag won Oranje al zijn eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. Het weer, lokaal zware buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Vooral in het noorden is het onstuimig. Het wordt een graad of 7, morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A4 naar Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen zoetewouden rijndijk en Hoogmaden staat 2 kilometer. Dus de linker reist ook dicht. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam, daar staat ook al file. Tussen Avenhoorn en Weidewormer 4 kilometer. NOS Radio 1 -journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, maandag 5 december, verjaardag van Sinterklaas wordt vandaag gevierd. Hier heeft iedereen pakjesavond al achter de rug en is zijn uh, bedeeld. Ja, zo is dat. Lekker chocoladeletters. Eens horen vandaag of Merkel en Sarkozy ook zo vrijgevig zijn voor de eurozone. Beide regeringsleiders hebben aangekondigd vandaag met een oplossing te komen voor de eurocrisis. Ron Linker en Wouter Meijer vertellen straks meer over de belangen van Frankrijk en Duitsland. En vanwege de crisis gaat Italië fors bezuinigen en hervormen. Premier Monti heeft de plannen gepresenteerd en Bas Mesters vertelt zo hoe zwaar de Italianen het te verduren krijgen. In Brussel moet vandaag eigenlijk... een nieuwe regering gepresenteerd gaan worden. Maar namen van ministers zijn nog altijd niet bekend. Misschien weet Joris van Poppel zo meer. Marco B. Visser is voor de zekerheid ook maar in Brussel. Want de Belgen geloven het pas... als ze het ook hebben gezien. Dan ook nog door naar Rusland. Kiesa Hekster vertelt straks waarom Poetin en Medvedev... zo slecht hebben gescoord bij de parlementsverkiezingen. Het winkelcentrum in Heerlen moet in ieder geval... voor een deel gesloopt worden. En de grond eronder is nog steeds in beweging. Stand van zaken bespreken we met burgemeester De Pla de vakcentrale FNV gaat verder in een nieuwe vorm met nieuwe mensen. Of dat ook consequenties heeft voor de andere vakcentrales... vragen we aan MHP-voorzitter Reginald Visser. Dan zijn we nog bij de Afghanistan-conferentie in Bonn. De klimaatconferentie in Durban. En de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Daar versloeg Nederland zojuist Duitsland. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onder andere onze naam daar, NOS Radio 1. De Italiaanse regering heeft een omvangrijk hervormingspakket goedgekeurd. Zo gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 66 jaar. Voor mannen is die nu nog 65 en voor vrouwen 60. Nieuwe premier Monti hoopt dat het vertrouwen in Italië door de hervormingen zal groeien. De governo van capo dello Stato en een durata en mijn regering heeft van de president het vertrouwen gekregen om Italië door deze ernstige crisis te loodsen, dus Monti. De presentatie van de plannen liet uit, liep uit op een persoonlijk drama voor minister Fornero. Ze hield het niet droog? En allora abbiamo dovuto questo sì che ci è wat ze wilde zeggen is dat iedereen offers zal moeten brengen. Maar dat kreeg ze dus niet helemaal meer over haar lippen. De Hervormingen zijn onderdeel van een bezuinigingspakket van bijna 30 miljard euro. Behalve ingrijpende pensioenmaatregelen komen er ook btw-verhogingen... en een hogere belasting op huizen en auto's. In België wordt sinds gisteravond vergaderd over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Het was eigenlijk de bedoeling dat de aanstaand premier... die Roepo zijn ploeg vanochtend bekend zou maken en beëdigd zou worden... Maar de onderhandelingen duren, zoals wel vaker in de Belgische formatie, wat langer. Struikelblokken zijn er genoeg, zegt deze VAT-commentator.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 Open VLD en CDMV willen het liefst geen staatssecretarissen. Dit is een besparingsregering die het goede voorbeeld moet geven. Op een formatie van 540 dagen kunnen die paar uur er ook nog wel bij. Maar mochten ze er toch snel uitkomen... dan kan het kabinet van die Rupo vanavond worden beëdigd. En anders morgen. Dan naar Rusland. Een harde klap voor de partij van premier Poetin, Verenigd Rusland. Bij de parlementsverkiezingen verloor deze flink. Verenigd Rusland komt uit op zo'n 50% van de stemmen. Vier jaar geleden haalde de partij nog 64% en dus was Poetin niet zo blij. Het eerste en de tweede. op van dit resultaat, we kunnen we een stabiele ontwikkeling van onze landen. Dit resultaat laat de echte situatie in het land zien, zegt hij. En echt vrolijk keek hij hier niet bij. Poetin voegde er nog aan toe dat zijn partij wel gewoon de verantwoordelijkheid zal nemen en voor stabiliteit zal zorgen. President Medvedev noemde de uitslag een belangrijke les. In hetzelfde een is het resultaat reële democratie. Onze overwinning, want zo noemt hij het, is het bewijs dat we hier democratie hebben, zegt Medvedev. En hij noemt dat een belangrijke les van deze verkiezingen. Het stemmenverlies van Verenigd Rusland werd verwacht, maar dat het zo groot is, is toch wel een verrassing volgens correspondent Kisha Hekster.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 Het resultaat zou in werkelijkheid trouwens nog slechter kunnen zijn. Bij de verkiezingen is op grote schaal geïntimideerd, zo blijkt. Geprofiteerd van het verlies van Verenigd Rusland heeft de communistische partij, die is met 20% van de stemmen tweede geworden. In Bonn wordt vandaag een conferentie gehouden over Afghanistan. Belangrijkste vraag is hoe het met Afghanistan verder moet... als de buitenlandse troepen straks weg zijn. Afghaanse president Karzai heeft de internationale gemeenschap gevraagd... om zijn land in ieder geval financieel te blijven steunen. En Afghanistan zal in ruil daarvoor alle beloftes nakomen. We will we Afghanistan. is. Pakistan, het belangrijkste buurland van Afghanistan, boycott de conferentie. Pakistan is woest om een mislukte NAVO-aanval waarbij vorige maand 24 Pakistanse militairen omkwamen. VN-baas Ban Ki-moon betreurt het besluit om deze conferentie te boycotten. Pakistan is Ik vind het spijtig zegt Ban, maar het is een Pakistaans goede recht om die keus te maken. De conferentie in Bonn duurt alleen vandaag. Aan de gesprekken doen duizend politici in zo'n 85 landen mee. Johannes Heesters is uit het ziekenhuis ontslagen. De zanger werd daar vorige week verzwakt en met koorts opgenomen. Maar het gaat dus nu weer beter. En Heesters heeft vandaag gelijk wat te vieren. En dat zo ben ik. Ja, honderd. Ja, wat zei je? Ik ben 105. Haha! En dat was drie jaar geleden, want vandaag is Heesters 108 jaar geworden. Viert zijn verjaardag thuis met zijn familie in Beieren. De dierentuin van de Schotse hoofdstad Edinburgh... heeft twee nieuwe bewoners. En niet zomaar bewoners, maar twee Chinese reuzenpanda's. Ze zijn de eerste panda's op Britse bodem sinds 1994. En dus is de directeur van de dierentuin trots. Dit is een historic moment voor Edinburgh Zoo. En als chief executive ben ik have the de kans om te zeggen... De panda's Tian Tian en Yang Guang, oftewel lieverd en zonneschijn, blijven tien jaar in de dierentuin. Ze zijn al die tijd te bewonderen via een webcam. China leent de panda's uit in het kader van een nieuw onderzoek naar de reuzenpanden. Dan naar Wall Street, belangrijkste graadmeters daar... die deden vrijdag niet veel, gingen bijna onveranderd het weekend in. En dat was opvallend, want er was juist die dag goed nieuws... over de werkloosheid in de Verenigde Staten. Die daalde in november licht. Daar was niet op gerekend. Azië wordt alweer gehandeld. De Nikkei staat uh, ook vrijwel onveranderd op een hele kleine winst. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is tien over zes... Kerst valt dit jaar tegelijk met Sinterklaas. Tenminste, vanavond in Paradiso in Amsterdam. Tom Smith van de Editors en Andy Burroughs van X Razorlight... treden op met eigen kerstliedjes. Smith en Burroughs, zo heette de heren tegenwoordig. Ze hebben het kerstalbum Funny Looking Angels opgenomen. Daarop staan tien liedjes, zowel eigen liedjes als covers... van klassieke kerstnummers. K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 Dream of you, and when the tears. sleep amongst the feet. Another year draws to its close, and time round slow. En Burroughs hoorde u met When the Thames Froze. Vijftien minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend in Brussel. Want het is weer wachten op nieuws, hè? Mark Robin. Wachten, wachten, wachten, wachten, wachten. is een heel belangrijk onderdeel van ons werk. Hè? We zitten mm. heel vaak gewoon als journalisten zitten we te wachten... voor een dichte deur, voor een gesloten raam. Uh, allemaal... Dingen waar we op kunnen wachten, dingen uh, waar we op uitslagen moeten wachten. We zitten, uh, als ik het goed heb uitgerekend, maar pinden we niet op vast op de 541ste dag in België. En dat is een absoluut wereldrecord. Ik uh, bevind me bij de collega's van de VRT, want in België hebben ze ook een Radio 1. Goedemorgen, er komt nog een collega langslopen. Nee, je weet hier nooit of je het in het Frans of in het Nederlands moet doen. Bonjour. Bonjour. Ja. Hij reageert op allebei. <laughs> uh, ik ben hier bij de VT, want daar hebben ze ook een radio 1. En daar zijn de collega's ook vanaf zes uur s ochtends uh, in de lucht. En uh, net als ik wachten zij ook op nieuws. Maar we verwachten het ook vandaag. En ik heb iets meegenomen. Iets heel belangrijks. Luister, kan je het horen wat het is? Mm, schaar? Ik heb een, ik heb een schaartje ja, meegenomen. Ja, ja, ja, ja. Een heel klein, vlijmscherp schaartje. Want als het goed is, is dat vandaag nodig. Luister maar even naar dit radiofragment van de collega's van de VRT. En dan wordt duidelijk waarom ik een schaartje bij me heb. Ik ga even vragen aan de man die recht tegenover mij staat... om dicht bij de microfoon te komen... en uh, je hand ter hoogte van je kin, alsjeblieft... en een klein geluidje te maken zo klinkt een baard van 324 dagen koen filet ik ga missen die baard is het waar? ja ik ga missen. het kan voor mij niet snel genoeg maandag zijn ja, want Dat hem... maandag is het zover maandag scheeren maar ja. we gaan eerst nog eens terug naar het begin 324 dagen geleden um, het kan niet genoeg gezegd zijn en ik heb me daar al voldoende voor geëxcuseerd. heb ik mij omgedraaid op de redactie als ik mij omdraai dan zie ik jou en ik zei koen wat denk je paul voor de vraagt om eh? en de rest is geschiedenis en toen zei Jij in deze uitzending het volgende. Wel, ik heb meteen aan mijn vrouw ge gebeld. Moet ja, daar was ik ja. als Ik ben in sloef om te vragen wat zij ervan vond. En ze zei, Koen, het is uw kind Of het zijn uw kinderen, want ik heb er twee. Je mocht daar je goesting mee doen. En ik dacht, ja, als ik met mijn luiheid dan iets kan betekenen voor het land, laat ik dat dan maar doen. Voilà. <lacht> We zijn 324 <lacht> dagen verder. Is mevrouw Filet nog altijd overtuigd dat jij jouw zin ermee mag doen? <lacht> zij heeft er spijt van. Ik heb er spijt van. Denk dat jij er misschien ook ik heb er ook, ook een beetje spijt uit, van. van. Ja, ik, ik, dacht... vind, ik word. Ik daar dus wel elke dag mee geconfronteerd met ja. mijn uh, impulsief gedrag. Ik ja. dacht toen, dat gaat een week of vijf, zes, misschien zeven duren. Maar mensen leren zich zien ons hier staan. Dus jij bent blij dat het, er, ja. dat het eraf gaat ja. maandag. Hoe uh, zit dat met die twee kinderen? Want daar zal die, <lacht> ja, die, die komen opnieuw tevoorschijn. <lacht> ja, gaan dat zal een shock zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik ben mijn kappersknipje, je hoort het, ben ik al een beetje aan het oefenen. Want... Uh, het zou dus heel goed kunnen dat die baard... die uh, mijn radiocollega Koen Villet... sinds het begin van de, van de crisis, mag je wel zeggen, hier in België... heeft laten groeien, dat die baard er uh, in de loop van de ochtend afgaat. Dat hopen we althans. Hè. We houden de moed erin, samen met de Belgische collega's. We hopen dat er eindelijk vandaag, op de 541ste dag... een nieuwe regering voor België is. En ondertussen vraag ik me af, hoe lang zou die baard zijn? Is één schaartje wel genoeg? <lacht> Ik hoop dat hij baard eraf gaat in onze uitzending. Mark Robin? Ik hoop het ook. Ja. We gaan de zaak bespoedigen. binnen. Bij deze. Dank je wel en tot later. Ja. Tot later. Bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Waarschuwingsgrote. Twee arrestaties, vijf gewonde agenten. Gistermiddag na de voetbalwedstrijd tussen Utrecht en Twente... braken er hevige rellen uit. Tijdens de wedstrijd door Utrecht met 2-6 verloren... was het al onrustig en na afloop was massale politieinzet nodig. Verslaggever Mark Hamer was gisteravond bij Stadion Galgenwaard. Bij de benzinepomp is de politie verzameld. Stille getuigen van wat er is gebeurd is een politiebusje... waarvan uh, ja, de meeste ramen eigenlijk wel zijn ingegooid. De afzetpionnen steken uit het raam. Inmiddels is het uh, rustig geworden. Alle supporters zijn weg en is er eigenlijk niets meer te merken van de veldslag die hier een uurtje geleden heeft plaatsgevonden. Inmiddels op het hoofdbureau van politie, Johan van Rinswoude... districtchef in Utrecht, was het een veldslag? Nou, het is behoorlijk uh, heftig geweest uh, vanmiddag. We hebben onze handen vol gehad, vooral aan het uit elkaar houden... van de FC Utrecht en de FC Twente-supporters. Omdat met name FC Utrecht erop uit was om uh, de FC Twente-supporters uh, op te zoeken. En dat, nou, ja, dat hebben we kunnen voorkomen. Wat is er precies gebeurd dan vanmiddag? Kort na het begin van de tweede helft is er vanuit het Twente vak is er vuurwerk gegooid. Het vak daarnaast in, waar FC Utrecht supporters zitten. En daar werd behoorlijk heftig op gereageerd. Eigenlijk in het hele stadion. Een paar honderd supporters zijn toen van de vakken afgekomen. En hebben geprobeerd om via de gracht binnendoor en buiten het stadion om in de buurt te komen van het FC Twente vak. En toen is op een gegeven moment is de politie ook in het nauw gekomen. Nou, we hebben dat in eerste instantie uh, samen met stewards van FC Utrecht hebben we dat kunnen voorkomen. Uh, maar bij de ongeregeldheden buiten het stadion. zijn op twee plekken collega's, uh, gewoon nog uniformeerde collega's. zodanig is het nauw gekomen uh, dat in ieder geval twee van hen zich genoodzaakt uh, zagen om een waarschuwingsschot uh, te lossen. Er zijn, dus hoeveel schoten zijn er ongeveer gevallen? Nou, dus in ieder geval op twee plekken is dat, uh, is dat gebeurd. En we zijn op dit moment uh, zijn we aan het onderzoeken wat zich daar precies heeft uh, voorgedaan. En, uh, dan kijken we uiteraard ook hoeveel schoten daarbij zijn uh, gelost. Hoe kwamen zij in het nou? Omdat ze aangevallen werden door uh, groepen uh, FC Utrecht uh, supporters... die uh, uh, hun uiterste best deden om in de buurt te komen van de SV 20 supporters. Ik zag een politiebusje waarvan alle ramen zo ongeveer ingegooid waren. Ja, klopt. Het was een uh, busje wat daar uh, geparkeerd uh, stond. En dat hebben ze aardig te razen gehad. Hoe moet je hiermee omgaan? Nou ja, kijk, zo'n uh, eruptie van uh, gewelddadigheden hebben we hier in Utrecht al een tijd niet uh, gehad. rond uh, het voetbal uh, in, uh, in de Galgenwaard. En uh, nou ja, ook de historie van uh, de wedstrijden tussen FC Twente en FC Utrecht. die, uh, nou, die maakt, hè, dat is altijd goed gegaan. Die maakt, uh, het was een... geen risicowedstrijd, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, dit is wat wij een categorie B-wedstrijd uh, noemen. Hè, met een uh, normaal uh, gemiddeld risico. En dus was u er misschien niet helemaal op voorbereid? Nou ja, wij uh, zijn overal op voorbereid bij, uh, bij voetbal. Hè, omdat je het dus nooit, uh, nooit weet. Maar uh, het was ook voor ons wel verrassend dat het deze vormen aan, uh, aannam. In ieder geval één risicowedstrijd er weer bij volgend jaar. Nou ja, dat, uh, dat vind ik nog een beetje te vroeg voor die, uh, voor die conclusie. Maar uiteraard gaan we daar wel heel goed naar kijken. Politie over de rellen gisteravond na Utrecht-Twente. Tien jaar na de eerste conferentie in Bonn... die gehouden werd vlak na de verdrijving van het Taliban-bewind in Kabul... komt de internationale gemeenschap weer bij elkaar... om te bespreken hoe het nu verder moet met Afghanistan. Vijf vragen over die Afghanistan-conferentie vandaag in Bonn. Wie zijn er allemaal vandaag? Aan de conferentie nemen zo'n 90 delegaties deel. Behalve de betrokken landen zijn erbij ook 15 internationale organisaties... waaronder de VN. Afghanistan, dat wil zeggen president Karzai, leidt de conferentie... Grote afwezige is Pakistan. Die heeft vorige week afgezegd wegens een NAVO-aanval... op een legerpost bij de grens met Afghanistan... waarbij 24 Pakistanse militairen om het leven kwamen. En wie er ook niet zijn, de Taliban. Dat wil de Karzai niet hebben. Maar Pakistan is natuurlijk een heel grote speler in buurland Afghanistan. Heeft deze conferentie dan wel zin? Daar wordt ook hardop over getwijfeld. Pakistan wordt gezien als een belangrijke uitvalsbasis voor de Taliban. En de medewerking van dit land is dan ook eigenlijk onontbeerlijk. Maar ook voor gastland Duitsland is de boycott van Pakistan een forse tegenvaller. Minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle heeft het slagen van de conferentie tot een persoonlijke missie gemaakt. Het is de enige rol waar Duitsland eer aan kan behalen. Die van verzoener van de verschillende partijen. De hoofdrollen worden natuurlijk gespeeld door Amerika, Pakistan en Afghanistan. Wat is eigenlijk de inzet van deze bijeenkomst? In de eerste plaats moet duidelijk worden wat de steun wordt voor Afghanistan... zowel politiek, economisch als militair, na 2014. Aan het eind van dat jaar zullen de 130.000 ISAF-militairen weg zijn. Vermoedelijk blijven er nog wel 20.000 Amerikaanse militairen voor ondersteuning... Maar toch, Afghanistan zal na 2014 nog heel veel hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, de gezondheidszorg, de rechtspraak. En niet te vergeten het leger en de politie. Al heeft Afghanistan het streven om na 2014 300.000 eigen troepen op de been te hebben. De veiligheid blijft een groot probleem in het land. Waarom is dat zo'n groot probleem? De Taliban mag dan wel in bepaalde delen van het land, zoals in de provincie Kandahar een kopje kleiner zijn gemaakt... ze vormen nog steeds een grote bedreiging voor de stabiliteit in het land. En daarbij zijn er ook nog eens heel veel niet-nader te benoemen netwerken... die gelegenheidscoalities aangaan met de Taliban... vaak gebaseerd op persoonlijke relaties. Maar ook zijn veel krijgsheren nauw verbonden met de regering... of zelfs overgestapt. En dat maakt dat een groot deel van de Afghanen... weinig vertrouwen heeft in het gezag. Ook omdat ze zien dat veel van het geld, bedoeld voor scholen en ziekenhuizen... voor een goed politieapparaat, verdwijnt in de zakken van de mensen... die hen juist zouden moeten beschermen. Hoe lang zal Afghanistan nog op de agenda staan van de internationale gemeenschap? Eind 2014 dus zijn de meeste militairen weg. Maar waarschijnlijk zal Afghanistan nog heel lang daarna hulp nodig hebben... van de internationale gemeenschap. Dat onderstreept ook directeur Willem van der Put van hulporganisatie HealthNet TPO... Maar optimistisch daarover is hij niet. De ervaring leert, als ik naar de afgelopen 20, 25 jaar kijk, is dat uh, er is een zekere moeheid bij de internationale gemeenschap als één land te lang in de spotlight staat. En dan, dan, dan zie je dat dat eigenlijk wegzakt. Nou, in dit geval zie je dat uh, de Amerikanen zwinken af. En het is, laat ik het zo zeggen, nooit eerder gebeurd dat de rest dan wel heel actief blijft. Dus, dus dat ziet er somber uit. En laten we hopen dat het niet waar is. U hoort later in de uitzending meer over die Afghanistan-top. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. In het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. heeft Nederland gewonnen van Olympisch en Europees kampioen Duitsland. Met 3-2. Gerard de Groot in Auckland, Nieuw-Zeeland. Gerard, hoe was de wedstrijd? Eigenlijk heel goed voor Nederland. Met name de tweede helft speelde Nederland fantastisch. werd Duitsland. Helemaal weggespeeld. Nederland kreeg in de hele wedstrijd zeven corners. Duitsland niet één. Alleen een paar persoonlijke foutjes zorgden voor de Duitse treffers. Met name Wouter Jolie stond achterin niet echt sterk. En daarvan profiteerde onder andere Christophe Menke om er 1-2 van te maken. Nederland had de scoren geopend via Billy Bakker. Tobias Mantania die scoorde 1-1. Diezelfde Menke, ik zei hem net al, 1-2. Jeroen Herzberger vlak voor rust, 2-2. En na de rust was het over en uit met Duitsland. En eh, Nederland hield het rustig aan met maar één doelpunt van Rogier Hofman. En wat is jouw inschatting, Gerard? Is het, is het de kracht van Nederland op dit moment of speelde Duitsland niet goed? Uh, de tweede helft speelde Duitsland absoluut niet goed, dat, uh, dat klopt. Uh, er moet ook aangetekend worden dat Duitsland hier met een aantal sterren minder is. De Duitsers weten zo langzamerhand wel wat er in Londen moet gaan gebeuren met het team. Ze hebben natuurlijk al jaren achter elkaar grote successen geboekt en Nederland is nog lang zover niet. Dus Nederland wilde hier echt laten zien tegen Duitsland dat ze wel degelijk weer bij de wereldtop horen. Na die verloren finale onder andere van het EK in augustus van dit jaar. En dat is vandaag wel gelukt hoor. Ja. Twee wedstrijden nu gewonnen. Is Nederland er daarmee in de pool? Ja, je zou bijna zeggen van wel, maar ja. er is nog niks zeker hoor. Zes punten uit uh, twee wedstrijden, dan sta je bovenaan. Uh, dan heb je een doelsaldo van plus drie. En dat doelsaldo dat straks dan nog wel kunnen gaan meentellen. Want Nieuw-Zeeland won vandaag met 6-1 liefst van Korea. Schroefde het doelsaldo dus behoorlijk op naar plus 4. Heeft ook zeven treffers gescoord. Gescoorde doelpunten voor gaat ook allemaal meetellen. En als Duitsland bijvoorbeeld met meer dan twee doelpunten... morgen wint van Korea, dan moet Nederland gewoon van Nieuw-Zeeland winnen. Als Nieuw-Zeeland dan van Nederland wint, dan is het gebeurd over en uit. Nou, dan blijft het spannend, Gerard. We horen van je. Dank je wel. Op het wereldkampioenschap handbal in Brazilië... hebben de Nederlandse vrouwen gewonnen van Australië. Oranje versloeg de Australiërs met 53-13. Dat is goed voor het zelfvertrouwen, zegt Richard van der Maan. Het grote doel van Oranje is op dit WK eindigen bij de eerste zeven. Want dan mag het in mei meedoen aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Daarom was een goed begin zaterdagavond tegen het sterke Spanje van groot belang. Maar uitgerekend in die wedstrijd faalde Nederland. En ging het met zeven goalsverschil kansloos onderuit. Het zwakke Australië kwam daarom gisteravond precies op tijd. Het was een speelbal van een gretig oranje dat bij rust al met 27-6 voorstond. En uiteindelijk na 60 minuten handbal finishte op 53-13. Goed dus voor het zelfvertrouwen. Een ongekend hoge uitslag in het handbal, waarbij Estefana Polman in de tweede helft goed op dreef was. Goed was ook voor elf doelpunten. Lois Abbing maakte er in totaal tien. En morgen speelt Oranje op het WK tegen Kazachstan. AZ heeft een tweede nederlaag in deze competitie geleden. En wat voor een. Heren Veen versloeg de koploper met maar liefst 5-1. Het bracht AZ-trainer Gertjan Verbeek tot een kort Sinterklaas gedichtje.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 Oké. Okay. Eh, ondanks de nederlaag bleef AZ leider eh, in de eredivisie. Het wordt daarin op de hielen gezeten door PSV en SC Twente. Nou, PSV kon drie punten inlopen op AZ, maar ja, in de toppen tegen Feyenoord liep het op tegen een 2-0 nederlaag. PSV miste te veel kansen en was slordig in de verdediging. Kijk, het is altijd een kip en tij. Hè. Je moet ze voor maken en achter niet weggeven. Nou, vandaag gaven ze achter wel heel makkelijk weg een breedtebal van Rolla en dan die van. Uh...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 Wat wij hebben gebracht, nou, chapeau, dan ben ik trots uh, op dit elftal. Dat was natuurlijk de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. FC Twente veegde de mat aan met FC Utrecht. 6-2 werd het maar liefst. De wedstrijd werd nog enige tijd stilgelegd... omdat de Twente-supporters vuurwerk gooiden naar de Utrecht-fans. En ook na de wedstrijd waren er supporters redden buiten het stadion. U hoorde daar eerder al over. Daarbij raakten vijf agenten gewond. En Spanje heeft voor de vijfde keer de Davis Cup gewonnen. In de finale werd Argentinië met 3-1 verslagen. Rafael Nadal sleept het winnende punt binnen door Juan Martín del Potro in vier sets te verslaan. Radio 1. Het NOS-journaal half zeven geweest. door Dorot Meegens, Goedemorgen. Goedemorgen. In België is er na een avond en nacht onderhandelen nog altijd geen akkoord over de verdeling van de ministersposten. Een van de problemen lijkt de verhouding tussen Vlaamse en Waalse ministers. De bedoeling is nog steeds dat de ministers vandaag bij koning Albert de eet afleggen. De regeringspartij Verenigd Rusland heeft bij de parlementsverkiezingen flink verloren. Nu bijna alle stemmen geteld zijn, staat de partij van Poetin en Medvedev op 49,7 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64 procent.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 Komende avond en nacht concentreren de buien zich in de kustgebieden. In het binnenland koelt het af tot minimaal 2 graden. Morgen is het weer vergelijkbaar met vandaag. En ook de rest van de week blijft het onbestendig. ANWB, verkeersinformatie. Er is al genoeg gebeurd vanochtend vroeg. Op de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam staat al 11 kilometer tussen Dam en Hoogmade. Het ongeluk gebeurt bij Hoogmade. De linker is daar dicht. Ook een aanrijding met meerdere personenauto's op de A12, Den Haag richting Utrecht. In de file tussen Gouda en Nieuwebrug, 9 kilometer, de linker rijstok is dicht, a 28, Amersfoort richting Utrecht, schaarden bij Rijnsweert en trekken met oplegger. Er staat 3 kilometer file verknopen met Rijnsweert, de rechter rijstok is dicht. Sparen met een vaste hoge rente. Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente.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 Zes minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen via internet. NOS.nl of Twitter voor uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1. Een harde klap voor de tandem van Rusland. President Medvedev en premier Poetin. Hun partij, Verenigd Rusland, haalde bij de parlementsverkiezingen van gisteren... veel minder stemmen dan verwacht. We gaan naar correspondent Kisha Hekster in Moskou. Kisha, de laatste stemmen worden nog geteld. Wat is de stand van zaken? De partijen Verenigd Rusland van premier Poetin en Dimitri Medvedev... die schommelt zo rond de 50 procent. Dat gaan ze net wel of net niet halen. De laatste stemmen worden inderdaad nog geteld. Meer dan 90 procent is binnen. En er zijn ook heel veel gegevens uit de regio binnen en die laten toch ook wel interessante gegevens zien. Bijvoorbeeld in het oosten van het land, daar is de communistische partij veel groter geworden dan Verenigd Rusland. En in sommige andere regio's van Rusland heeft Verenigd Rusland ook zelfs maar 30% van de stemmen gehaald. Dus inderdaad, ze hebben een hele harde klap gehad gisteren maar hij, rond de 50 procent kies jij. Hoe opmerkelijk is dat? Nou, dat is toch wel echt een opmerkelijke uitslag. De populariteit van de partij heeft een enorme klap gekregen. Vier jaar geleden haalde Verenigd Rusland nog 64 procent van de stemmen. Zelfs iets meer. Daarmee kregen ze een tweederde meerderheid in het uh, Russische parlement, de Duma. Ze kunnen in hun eentje de grondwet wijzigen. Dat hebben ze ook gedaan de afgelopen periode. Dat zit er niet meer in. Als ze die 50 procent niet halen... en dat betekent dat ze dus 15 meer dan 15 procent...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 In Bonn, tien jaar geleden, begon niet alleen een militaire operatie in Afghanistan... maar ook een operatie om het land te ontwikkelen. Scholen en ziekenhuizen moesten er komen. Betere voorzieningen vooral ook. Plannen daarvoor werden tien jaar geleden gemaakt in Bonn. Vandaag komen de landen van toen opnieuw bij elkaar. Opnieuw daar. Wat is er bereikt en wat moet er nog gebeuren? Correspondent Lucas Waagmeester bezocht in de aanloop naar deze bijeenkomst... een ziekenhuis in Tarinkot, de hoofdstad van Oeroeskan. De mannenafdeling, een lange gang met... Tegeltjes op de vloer. Het is redelijk schoon. Groene deurtjes die allemaal leiden naar een verschillende kamer. Er staat een houtkacheltje staat er in, uh, in de zaal. Uh, Brancaars, plastic eroverheen. Er wordt hier een oudere heer naar het toilet geholpen. Alles is open. Ja, het is uh, absoluut niet uh, te vergelijken met Nederland. Het is natuurlijk heel simpel, maar het, uh, het, het is wel netjes. Het is geen uh, chaotische bende zoals je soms ziet in derde wereldlanden. Ze Het uh, is goed bijgehouden. Ik spreek met Jaïn uh, Holzheimer, analist van Cordate, zit in Kabul... ...maar reist door Afghanistan om op dit soort plekken te kijken uh, hoe het zich ontwikkelt. En het lijkt dat in ieder geval op dit terrein uh, gezondheidszorg, maar ook onderwijs, ontzettend veel is bereikt. Uh, tien jaar geleden had een, een kleine 9% van de Afghaanse bevolking toegang tot gezondheidszorg. Uh, inmiddels is dat 70%. Uh, dus dat is een enorme vooruitgang. En ik denk dat gezondheidszorg ook onderwijs... dat dat een heel belangrijk element is om in de samenleving vertrouwen op te bouwen. Hoe, uh, hoe werkt dat? Hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, in afgelegen gebieden zoals Oeruzgan... zijn uh, veel dorpen en veel gemeenschappen... die komen eigenlijk alleen maar in aanraking met de overheid door middel van het leger. En ik denk dat, dat juist de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs... dat laat ook zien wat de zachte, een zachtaardige kant van de overheid is... en wat, uh, wat de mogelijkheden zijn met goed bestuur. Maar we weten allemaal dat Afghanistan de broek zelf moet gaan ophouden... en voor deze opgebouwde voorzieningen niet genoeg geld heeft. Um, zeker met dat peperdure nieuwe leger- en politieapparaat... Uh, maken jullie je daar zorgen over? Ja, absoluut. De afgelopen jaren, uh, ik geloof dat er over 2010, 2011... een, een 15,8 miljard steun is geboden aan Afghanistan. Dat is een enorm bedrag. Dat gaat heel snel afnemen. De vrees die nu heel erg bestaat, is dat uh, de kosten voor het leger en politie zo hoog zijn... dat alle buitenlandse steun die er nog naar Afghanistan gaat, dat die daarheen moet. En dat zou ten koste kunnen gaan van... Basisvoorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg, dat soort dingen. Ja. De militaire service spend 6 biljoen dollar from international communities. So about 55% of the our normal budget. Econooms zij voediendien. bevestigt dat beeld. 55% van de Afghaanse begroting gaat naar leger en politie. Zijfoen zit vandaag ook in Bonn hij is een vaste adviseur en criticus van de regering Karzai. Always the thinking we are looking to international communities want international assistance uh for military sector for services for normal budget and development budget. Los van die enorme kosten voor het leger kijkt onze regering sowieso als er geld nodig is meteen naar het buitenland. We gedragen ons als een donor economie. Is een van de stokpaardjes van sifoon. Het wordt een groot probleem als dat niet verandert voor het buitenlandse geld op is. Het is niet goed voor capacity building, voor state building, voor onze gemeenschappen, voor onze mensen. Een klein kindje krijgt een paar spuiten in de arm, dus die is eventjes overstuur. Iets waar veel mensen het over eens zijn is dat onderwijs en gezondheidszorg, dat, heeft, dat is echt een succes. Dat heeft mensen bereikt. Dat is iets wat de internationale gemeenschap goed gedaan heeft. Wat, wat nu belangrijk is, is dat we ons heel erg gaan inzetten. Dat het duurzaam wordt en dat Afghanistan dit zelf kan uh, dragen. Want anders hebben we gewoon een tijdelijke donoreconomie gemaakt. En zo gauw we weer weggaan, dan verdwijnt dat ook weer. Ja. Dat zie je denk ik ook in andere conflictgebieden. Dat er heel veel geïnvesteerd is in de ontwikkeling. En als de, die steun snel wordt teruggetrokken, dan zie je dat er heel veel instort. Ja. Een bijdrage van correspondent Lucas Waagmeester. Pakjesavond is vanavond, maar in veel gezinnen zijn gisteravond de Sinterklaas cadeautjes al gearriveerd. Hoe serieus nemen we het Sinterklaasfeest nog? Hoort u straks meer over. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Een probleem op de A12. Uh, inderdaad, Marcel, een probleem op de A12. Um, 10 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug richting Utrecht is dat. Een aantal auto's op elkaar. Dus er wordt gesproken over drie personenauto's. auto's. De linker is dicht. Spits verloopt sowieso wat drukker dan normaal op maandagochtend. Het begint ook allemaal wat vroeger. We hebben een aantal aanrijdingen, onder andere ook op de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam. Daar staat 12 kilometer. Dat begint bij Leidsendam, loopt door tot Hoogmade. De linkerrijstrop is dicht. Ook veel vertraging vanochtend op de A7 Hoornzaandam. Tussen de A van Hoorn en Weidewormen 9 kilometer. Ja. En Een geschaarde tanker met aanhanger op de A28 Amersfoort Utrecht. Je zorgde voor 5 kilometer vielen tussen Den Dolder en Rijnsweerd. Maar daar zijn alle rijstroken weer open. Dat gaat lekker, Kees. Wat verwacht je ervan van vanochtend? Een drukke spits. De omstandigheden werken niet mee. Er staat veel wind en er vallen af en toe wat van die winterse bui... waarin hagel ook voor kan komen. Daar kan het ook nog plaatselijk glad mee worden. Dus het zou een redelijk drukke ochtendspits worden. Rond de 200, 250 kilometer. Sterkte iedereen. Kees Kwaks, dankjewel bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een politieke aardverschuiving in Kroatië. Bij de parlementsverkiezingen van gisteren is de HDZ-partij naar de oppositie verbannen. Die conservatieve partij was de afgelopen twintig jaar vrijwel onafgebroken aan de macht. We gaan gauw naar correspondent David-Jan Godvraag in Belgado. David-Jan, welke partij neemt dan het stokje over? Nou, het is niet echt een partij. Het is een coalitie die gewonnen heeft. Die heet de Kukuriku-coalitie. En uh, die is gevormd rond uh, de Sociaaldemocratische Partij van uh, Zoran Milanovic. Het is, zoals de naam al zegt, een linksachtige Coalitie. En uh, die heeft uh, 79 zetels weten te verwerven in de SABO, het uh, Kroatische parlement. En dat is een, een nipte meerderheid in dat parlement. Uh, de HDZ waar je het over had, die heeft het inderdaad heel slecht gedaan. Die is geduikeld van 66 naar 47 zetels. En hebben die dan zo slecht gedaan of zijn ze die partij na 20 jaar gewoon zat? Nou, die HDZ die heeft een heleboel kredi kredieten opgebouwd omdat ze Kroatië in het begin van de jaren negentig naar de onafhankelijkheid hebben geleid en ook de oorlog heeft gewonnen. Nou, dat effect is nu wel uitgewerkt. Um, en je hebt de afgelopen jaren gezien, ten eerste, dat ze het economisch heel slecht hebben gedaan. Uh, Kroatië staat op de, op, de, op de drempel van een economische crisis en bovendien is die partij uh, ja, geplaagd door corruptieschandalen. Een van de ex-premiers van de HDZ, die staat terecht op uh, verdenking van, uh, van corruptie. Die zou 10 miljoen euro in zijn eigen zak hebben gestopt. En de partij zelf zou ook uh, ja, allerlei geld naar uh, illegale verkiezingsfondsen of partijfondsen hebben weggesluist. En daar hebben de Kroaten uh, nu wel genoeg van. Hmm. Nou wil Kroatië op 1 juli 2013 graag toetreden tot de Europese Unie. Wat betekent deze uitslag voor die wens tot toetreding? Nou, Ik denk dat het niet zo gek veel uitmaakt of nou die Kukurito-coalitie of de HDZ aan de macht is. Allebei willen ze graag lid worden van, uh, van de Europese Unie. Het toetredingsverdrag wordt later deze week uh, getekend. Dat zou dus betekenen dat uh, Kroatië op 1 juli 2013 het 28ste lid wordt van de Europese, Europese Unie. Maar er moet nog wel wat voor gebeuren. Hè? Brussel heeft geëist dat voor die tijd een aantal zaken op orde worden gebracht. En dan gaat het met name over bestrijding van corruptie, van georganiseerde, uh, georganiseerde criminaliteit... Maar ook bijvoorbeeld privatisering van staatsbedrijven. En daar kan nog wel wat pijn zitten. Want privatiseringen gaan vaak gepaard met banenverlies. Eh, gecombineerd met de economische malaise waar Kroatië op dit moment mee te, mee te maken heeft. Staat de nieuwe regering dus echt een hele zware klus te wachten. Goed, correspondent David-Jan Godfran vanuit Belgado. Oh, dankjewel. Naar de... uh, Brussel, uh, Mark-Robin Visser, die is daar. Want de vlag gaat uit vandaag in België. Tenminste, dat is de bedoeling op het nieuwe kabinet te begroeten. Dat zou worden beëdigd. Maar, Mark-Robin, zo zeker is het allemaal nog niet. Hè? Het is zeker en niet zeker. Eén ding is zeker in België op dit moment. Uh, dat is dat er nog niets zeker is. Zo heb ik althans begrepen hier op de burelen van uh, onze collega's van, uh, van de VRT. Het Radio 1-programma De Ochtend. Waar ze natuurlijk ook smachten naar nieuws... Op de 541ste dag. Meneer Van den Abele is eindredacteur. En meneer Van den Abele, ik heb het onze luisteraars al verteld. Maar aan, de Belgen, aan u nog niet. Ik heb iets meegenomen. Kijk. Een schaartje. <lacht> Mogen we knippen? Ja. Denkt u dat die scherp genoeg is? Uh, ja, het zou wel lukken. Denk ik. Het zou wel lukken om, het van, om vandaag, om vandaag de, de final cuts te doen. Ja, wel lukken. Want uw, uh, uw collega, hij is er nog niet. Hè? Koen Villette, die heeft zijn baard laten staan... Sinds het begin. Zo is dat, ja. Dus er was, het was een, eigenlijk een statement van een, een kunstenaar. Uh, van, Het duurt veel te lang, we krijgen er duurt een baard veel te van. Lang, we, gaan, we gaan protesteren, we gaan onze baard laten ja. staan. En hoe lang is die baard dan nu geworden inmiddels? Wel, ik denk dat ze ermee begonnen zijn uh, ongeveer ja. na 100 dagen formatie, dus dat zal toch wel een dik jaar geleden zijn. Dus u kunt zich voorstellen als u zich meer dan. Dat is heel een jaren... persoonlijk, hè? want het groeit bij de ene man harder dan bij ja, de andere man. Ja, ja, maar bij Koen is het vrij spectaculair. Wij hebben allebei geen baard, dus we kunnen niet nee, we van elkaar. Zeg, uh, hoe staat het ervoor? Is natuurlijk de grote vraag. Het is, het is uh, echt, we weten uh, alles en niks. Dus ik bedoel, we weten dat ze samen zijn sinds gisteravond half zes. En er lekt niks. En naar Belgische normen zou dat wel eens heel goed nieuws kunnen zijn. Want het is zo in die onderhandelingen. Als er gelekt wordt, als wij dingen opvangen, dan is dat vaak het signaal dat er ruzie is. En nu lekt er niks. Dus denken wij, maar het is gissen, dat het eigenlijk heel goed gaat. En misschien, misschien zijn ze er gewoon helemaal uit. Weten ze het gewoon al allemaal. Maar, maar het is nu ja, het is zes, 6 uur 51 en wellicht is de koning nog niet wakker. En misschien willen ze gewoon wakker tot... Tot onze man, onze koning die al een beetje op leeftijd is... Uh, de, de, wakker is en zich geschoren heeft. Ja. En, en, en ik denk dat ze gewoon de primeur aan de koning willen geven. U denkt dat het misschien al rond is. Het zou kunnen. Ja, ik, ik hoop het ook, want het zou ook ja. een bijzonder slecht signaal zijn. Bedoel, we hebben er nu 500 dagen uh, over gedaan. Het zou een bijz... 541. 541, geloof ik. Weet u wat? Ik blijf gewoon hier totdat het... Totdat dat, ik... lijkt u bent, u bent u, dat lijkt mij een uitstekend ja. idee. Met mijn schaartje. U bent welkom. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Ze moeten er vandaag uitkomen. Chris van den Abele, eindredacteur van uh, Radio 1 in België. Uh, wij wachten rustig af, Marcel en Lara. Ja. Dus Rustig, ik sta klaar met mijn schaartje. En, bevalt, en met een van de Nabelen. Dan valt hij wel in Brussel, hè? <laughs> nou, wie weet, Hartstikke leuk, hier. Wie dan. weet morgen ook nog. Mark Robin Visser in Brussel. Die wakker wordt, ja. ja en wacht <laughs> op dat nieuwe kabinet. Het is. Um... 5 december, maar in veel gezinnen is Sinterklaas al in het weekend gevierd. Hoe heilig is pakjesavond op 5 december eigenlijk, vroegen we ons af. Dat vragen we aan Ineke Stroeken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de Sint in de meeste gezinnen al geweest of komt hij juist vanavond nog? Nou, bij kinderen komt hij toch ook nog vanavond uh, heel veel, hoor. Maar ja, Nederlanders gaan steeds meer uh, pakjesavond vieren. Dus uh, met het gezin, met de families, met vrienden op het werk... Dus vandaar dat ze ze uitspreiden voor het weekend ervoor en voor het eerst dit jaar ook het weekend daarna. Hmm. En, en komt dat puur vanwege ja, het, een beetje ongunstig vallen op een maandag of zo? Of, of is het echt aan het verschuiven? Zijn we minder gaan hechten aan de 5 december? Nou, we zijn ook minder gaan hechten aan de 5 december of 6 december, want dat is zijn naandag. Uh, want wij, het wordt een beetje losgekoppeld van de heilige Sint-Nicolaas. En uh, het is vooral ja de gezelligheid. Maar toch bij heel veel kinderen wordt, ja, het is toch vanavond nog heel gezellig. En ja, die vinden morgen vroeg toch ook een heleboel uh, pakjes uh, in de schoen. Kijk, en dat is het belangrijkste. Het, het Sinterklaasfeest ja, is toch altijd al wat aan verandering onderhever. Is dat eigenlijk goed of moet zo'n traditie juist beschermd worden tegen verandering? Nee, een traditie blijft bestaan als die verandert, als die met zijn tijd meegaat. En Sinterklaas is natuurlijk een heel oud feest. Hè. In de middeleeuwen vierden wij dat ook al. Heel op een uitbundige manier. Maar het Sinterklaas is heel sterk in uh, het luisteren naar de maatschappij en zich daaraan aan te passen. Dus, en, en zelfs in onze tijd zie je al dat Sinterklaas toch ook al uh, ja, heel dynamisch is. Ja. Ja, aanpassen, aanpassen. Blauwe en groene pieten, dat werkt toch niet zo. De discussie rond Zwarte Piet leidde dit jaar weer eens op. Ja, dat, is nogal, niks, ja. dat is niks nieuws. Zal het er ooit ja. toe leiden dat er dat, dat toch fundamenteel iets verandert? Ja, dat, oh, dat zie je al hoor. Uh, kijk, uh, kinderen vonden de regenboog uh, pieten helemaal niks. Nee. Uh, dat uh, dat, ja, dat vonden ze ja, dat vonden ze ik net? Nee, dat ook niet. Nou, vond ook helemaal niks. <laughs> nou, wat je ziet is dat uh, al sinds een jaar of tien dat uh, uh, Zwarte Piet geen uh, onderdanige helper meer is, maar steeds meer zich manifesteert als de logistiek uh, manager, wat die goed met computers op kan gaan. En die, die hij is ook razend populair op het ogenblik, bij kinderen. En je ziet ook dat er, uh, da, ja, dat, dat er overal wel. Uh, ja, ook witte pieten bijkomen, nog wel sporadisch. Maar je ziet al wel dat, dat, ja, dat Sinterklaas toch heel langzaam naar een uh, afspiegeling van de Nederlandse samenleving in zijn pietenbestand wil. Dus dan krijg je witte pieten, bruine pieten, zwarte pieten. Nou ja, misschien ook nog wel gele pieten. <laughs> Oké. Okay. Hmm. Nou, mevrouw Stroeken, verwacht u nog pakjes vanavond? Ja, ik ga vanavond pakjes aanvieren. Ik heb het nog traditioneel, op Kijk, 5 er. december. Dat dachten wij al. Ineke Stroeken, <laughs> dank u wel. <laughs> Tot ziens. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten... De gemeente Amsterdam is bereid om de verhuizing van de Occupy-demonstranten te betalen, meldt de Telegraaf. Ze staan nu nog met hun tent op het beursplein, maar burgemeester Van der Laan wil ze naar de Zuidas hebben. Bij de VVD, die deel uitmaakt van het Amsterdamse College, is het voornemen van Van der Laan verkeerd gevallen. Sinds wanneer betaalt de gemeente voor faciliteiten van demonstraties, vraagt de fractievoorzitter zich af. Volgens hem moet het niet gekker worden. Ook D66 is tegen het geven van geld aan de Occupy-beweging, schrijft de Telegraaf. Van der Laan heeft zelf een open houding tegen de protest. En zegt dat het Amsterdamse tolerantie is. De Nederlandse SS-er Klaas Karel Faber heeft meegeschoten bij de moord op verzetstrijder S.M. van Ege. Dat met de pers op basis van documenten. Van Ege werd op 7 september 1944 doodgeschoten in het Groningse Noorddijk. Faber, die al tientallen jaren in Duitsland woont, heeft altijd gezegd dat zijn leidinggevende de enige schutter was, maar uit de documenten blijkt dus iets anders. De hoofdbroer van de gedode verzetstrijder gaat de Nederlandse justitie nu vragen om de zaak opnieuw te onderzoeken. Een Duitse rechtbank buigt zich op dit moment over de vraag of Faber in Duitsland vastgezet kan worden. Valt allemaal te lezen in de pers. Het kinder- en jeugdtraumacentrum in Haarlem kan 40 procent van de kinderen niet meer helpen, omdat het daarvoor geen geld heeft. Dat is een direct gevolg van de bezuinigingen op de behandeling van mishandelde kinderen, schrijft Spits. Het centrum werd vorige week nog geopend door de staatssecretarissen Teven en Veldhuizen van Zanten. Die zeiden dat de centra ervoor moeten zorgen dat we geen kinderen meer kwijtraken. Maar juist dat gaat gebeuren, zegt een projectleider van het centrum. De kinderombudsman schreef twee weken geleden al dat de aanpak van kindermishandeling in Nederland faalt. Kort daarna kwam Veldhuizen van Zandt, staatssecretaris... met twee speciale behandelcentra in Haarlem en Leeuwarden. Maar daar wordt nu al tonnen op bezuinigd. De Partij van de Arbeid gaat vragen om de bezuinigingen terug te draaien. Al dus spits. Dan de kantorenmarkt in ons land ligt er nog slechter bij dan werd gedacht. Daarover schrijft het FD. De krant noemt het voorbeeld van de vastgoedonderneming Uni Invest. Dat bedrijf heeft zo'n 200 kantoren te koop staan. Maar zelfs tegen een korting van 40% wil niemand die panden overnemen. Het mislukken van de beoogde miljoenentransactie maakt pijnlijk duidelijk... hoeveel er nog op kantoorbezittingen moet worden afgeschreven, schrijft het FD. De kantoren van de Uni Invest beslaan ruim 1 miljoen vierkante meter... en hebben een waarde van zo'n 865 miljoen euro. Maar niemand wil die vierkante meters dus hebben in april. Had de Nederlandse bank al gezegd dat de vraagprijs van kantoor in ons land vaak te hoog is? Veel leegstand zou bovendien de financiële stabiliteit bedreigen. Het gaat veel over de eurocrisis. Deze hele week We werken toe naar die top. Weer een allesbeslissende top op vrijdag. De Italianen die weten al wat ze te wachten staat. Ze gaan bezuinigen en er wordt hervormd in dat land. Premier Monti heeft de plannen gepresenteerd.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 Dit is Radio 1.